kijk Kluik met het NOS-journaal. Oostenrijk kiest waarschijnlijk begin september een nieuw parlement... staat in de gemeenschappelijke verklaring van president Van der Bellen en kanselier Koerts. Nieuwe verkiezingen zijn nodig wegens het corruptieschandaal... rond fpö leider en vicekanselier Strache. Die moest gisteren het veld ruimen wegens een corruptieschandaal. Koerts wil niet verder regeren met de rechtspopulisten... en zegt dat nu het woord is aan de kiezer. De conservatieve premier doet het goed in de peilingen... maar ook na de komende verkiezingen... zal hij waarschijnlijk niet zonder coalitiepartner kunnen regeren. Het Eurovisie Songfestival, dat gewonnen is door de Nederlandse deelnemer Duncan Lawrence, was gisteren met afstand het best bekeken tv-programma. Even na tien uur, toen Duncan Lawrence optrad, keken er 5,3 miljoen mensen. Rond 1 uur vannacht, toen de uitslag bekend werd, waren dat er 4,6 miljoen. Duncan Lawrence is vanavond de hoofdgast in een ingelaste uitzending van Pauw op NPO1. Zijn winst betekent dat Nederland volgend jaar het Songfestival organiseert.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 Dit was het NOS -journaal. ZFM. journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam staat dus een breukelen en op Koude een file met een kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden. Op de A4 richting Amsterdam te forknopend Badhoevedorp, 6 minuten vertraging. Ook dat komt door wegwerkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dames en heren, dan zijn we weer terug hier uh, op het circuit bij de Jumbo Dagen in uh, het uh, restaurant La Coors. Uh, jij zei net iets heel interessants, uh, Walter, oh. uh, over, want La Coors is leeg. Ja. Dat, uh, dat, uh, er staan wel voor natuurlijk wat uh, horeca dingen. Uh, nou, vroeg, vroeg jij je iets af? Nou, ik zat te denken van, ja, uh, dit zit hier op een super plek. Je zou het eigenlijk gewoon open moeten gooien en volgens mij kun je hier prima... Een café draaien op dit moment. Bent, ja, Maar dat terzijde. Dat... Uh, we zitten hier vlak voor de, de startgrid. Uh, de World Touring Car Cup is zich, uh, is zich aan het opstellen. Ja. En het ziet er echt uh, heel indrukwekkend uit. Je ziet al die vlaggen, je ziet die coureurs bezig. Je ziet iedereen zich aan het voorbereiden. Ik denk dat we zo ook, uh, ook verslag krijgen vanuit het veld. Ja, we gaan zo meteen nog even Willem uh, benaderen. Om te kijken of uh, hij nog even verslag kan doen over hoe het gaat. Nou, het wordt nu echt druk hier bij de hekken inderdaad. Dat, uh, ja, dat uh, iedereen uh, zit... Uh, ja, zit met spoed. Of nou ja, met, met, met hoop te wachten uh, dat uh, het startsein gaat gegeven worden. En Daarnaast zien we nog een, een oude omgebouwde VW-wagen van jumbo staan. Ja. Met, een, met een DJ erin die zich uh, helemaal uh, suf draait. Ja. En de stemming uh, erin uh, brengt. Te houden. Dat is uh, echt uh, heel erg leuk. Dat, uh, ja, en het, dan kom ik bij mijn vraag die ik je net eigenlijk al stelde: uh, Waar zit de dichtstbijzijnde jumbo? Ja, want die is antwoord hebben we geen jumbo. Nee. Maar er staat er nu eentje hier op het uh, circuit. Ja. Ik zag uh, bij de ingang een klein jumbo winkertje waar je inderdaad versnaperingen kunt halen. Maar uh, nee, we hebben inderdaad geen, geen... Jumbo. We hebben wel de Jumbo-dagen, maar geen Jumbo-dagen. Jumbo en uh, in, in de omgeving, weet jij dat? Volgens mij in Haarlem. Haarlem wel. Uh, die kant schalpijkt, die kant op. Die kant ja. uh, zitten, zitten de Jumbo-dagen. Toch leuk dat ze dan hier gewoon uh, deze dagen uh, sponsoren. Absoluut. Ondanks dat ze natuurlijk niet hier uh, in de omgeving zitten. Uh, Even kijken. Dan uh, krijgen we zo meteen ook nog de mensen van de horeca. En het grappige is dat je hier zoveel mensen ziet met de Red Bull outfits. Fits. En je soms iemand ziet met een petje, een, uh, een zonnebril en... Uh, een outfit en vrij jong is. En dan denk ik elke keer, hè is dat het nou? <laughs> maar nee. dat nee, is hem niet. Dat, uh, ik denk helaas, niet dat hij tussen loopt. En uh, wat staat er verder nog op het programma vandaag, uh, nou, We hebben natuurlijk eerst deze, deze cup die, die nu gereden wordt. En daarna gaat het, uh, gaat het door echt met stappen met, uh, met de demonstraties. En daar kijkt iedereen natuurlijk echt naar uit. Het... Nou, ja. Ja. Uh, en hoe laat zijn die uh, demonstraties? Die staan rond 4 rond uur. Rond vier uur gepland. Dus uh, dames en heren, als u daar wat meer van mee wil krijgen... dan krijgt u dat is dan niet meer, dan zijn wij er niet meer. Wij, niet, gaan om, over. wij worden twee uur, uh, om twee uur afgelost. Uh, en dan gaan we zelf natuurlijk ook even over de Jumbo-dagen heen uh, uh, kijken. Uh, totdat het start, uh, zijn is gegeven... Uh, gaan wij even weer naar een stukje muziek luisteren. Welkom bij ZFM. ZFM, het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM, de Jumbo Race Dagen, driven bij Max Verstappen.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 Blijf contact met Ger, volgens mij. Ja, ja klopt, Ik sta bij het kastcentrum uh, Lelystad. En uh, ja, dus hier zie je de allerkleinste Max Verstappertjes al uh, in een kart zitten. En dat doen ze hartstikke goed. En hier naast mij staat Bart. Bart. Ja. Bart. En jij, jij runt dat hier? Ja, zeker. Nou, hier kunnen kinderen tot en met 7 jaar kunnen ze karten. Uh, mm -hmm. kunnen ze gratis doen. Ze bellen zich aan. Er zit een bepaalde lengte aan vast. Kunnen ze instappen en kunnen ze baronjes bij ons rijden. En jij merkt natuurlijk wel dat uh, het, het succes van Max Verstappen. Ja, zeker. Door het uh, Max Verstappen is het karten heel erg uh, geëxplodeerd. Ja, het begint bij het karten en uh, ja, het is heel mooi om uh, al die kinderen hier terug te zien. Al met Max Verstappen T-shirts en dat soort dingen en dan lekker te gaan rijden. Hey, maar ja, Zie je nou uh, wanneer een, een kind talent heeft en wanneer ze... Uh, zeg maar, een. een uh, ja, de, de, de, je ziet daar ja, verschil in, per ja. kind. Ja, zeker. Je ziet meteen hoe een kind instapt. Als hij uh, meteen lekker instapt, dan weet je al, oké, okay, het zit wel goed. We gaan eerst even een stukje vooruit met zijn rijden en dan remmen. Nou, als dat ook al goed gaat, dan weet je wel, het zit wel goed. En gaan ze een rondje rijden en als ze dat gewoon lekker normaal doen en goed sturen, ja, dan zie je wel dat er uh, wel een paar tussen zitten die het wel echt goed kunnen. En dat uh, adviseren wij ook om lekker naar Kartcentrum leeftijd te komen en dan bijvoorbeeld een kartschool bij ons te doen. En dan. Uh, ja, leren wij hun daar de punten op de te zetten, zeg maar. Dan kan je zelf een beetje karten? Ja, ik heb wel veel races gedaan, dus dat uh, komt ja. altijd wel goed. Ja. Maar zou je verder gekomen? Nee, niet verder gekomen is heel moeilijk. Ja, er zitten goede talenten bij, ja, zeker. Ja. ja. Nou, er staat hier ook een moeder met drie kinderen. Mag ik u even wat vragen? Ja. Dit zijn uw kinderen? Nee, alleen die. Alleen deze? En uh, heeft hij er een beetje zin in? Hij heeft er heel erg veel zin in. Vind je het leuk om te karten? Ja. Ja? En ga je hard rijden. Ja? ja. En jij? ik ga zeker rijden. Ja, ga je heel hard rijden? dat, ja. gaat, dat Vind het niet gevaarlijk? Nee. Nee? Ik heb het een paar gedaan. Oké, okay, heel goed. En jij? Ik? Ha. Ha. Heel hard. Heel goed, nou jongens, je hoort het. Dit zijn drie megatalenten die hier staan. De toekomst. Ze gaan nu in de karts zitten. En er zijn nog maar drie karts. ze uh, um. Nee, hij loopt weg. <lacht> De, maar denk, de kin, je, de denk je, Ger, dat de, kin, uh, dat, dat, dat de Formule 1, als dat in Nederland straks is, dat dat ook voor zor zal zorgen dat er nog meer talenten komen? Nou ja, deze kindjes zijn. Hoe oud, hoe oud is je zoon? Mijn zoon is zes. Ja, dat zijn jongetjes tussen de. Uh, Maxus begon toen hij vier was, geloof ik. Hè? En uh, deze jongetjes zijn zes. En. Uh, ja, dat is allemaal, uh, het is allemaal een beetje wennen en moeilijk. En uh, kijk, moet ze remmen leren en uh, het is wel heel leuk om te zien hoor. Mm. En het is de, de eerste stappen op een, op een kart, dus ja. Ja. ja, dat is wel, uh, het is wel bijzonder. En, uh, en Ger, zijn het ook meisjes? Of zijn het eigenlijk alleen maar jongetjes? Want gisteren hadden we bijvoorbeeld ook een ladiesclub. Nog een keer, wat zei je? Zijn het ook meisjes of zijn het alleen maar jongetjes die hier bij jou staan? Nee, dat zijn alleen maar jongetjes nu. Ja, want gisteren een ladies club. Het ook. Ik zie hier ook wel meisjes zitten. Nee, jullie de jongen hè? <laughs> er staat hier een mannetje en die heeft al een heel, een heel overal aan. Wat goed. Wat... Geweldig. Ja. Wat zie je er goed uit? <laughs> hey, uh, Ger, uh, leuk dat je even bij de kartbaan uh, bent geweest. Ik hoop natuurlijk dat er een nieuwe Max Verstappen ontdekt wordt uh, voor over tien jaar natuurlijk. Want ja, als Max uh, continu wereldkampioen is, wordt het wel leuk als uh, uh, er ook nog een uh, nieuwe concurrent, een Nederlandse concurrent, komt. Uh, we gaan uh, weer even over uh, naar uh, muziek. Dankjewel Ger uh, en ik hoop dat je straks nog een okay. keer inbelt. Oké, Ger. Oké. Okay, Doei. ZFM, het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. De Jumbo-race dagen, Driven bij Max Verstappen. Will you hold the line?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 Ja, dames en heren, dan zijn we weer terug hier uh, in La Course uh, op, de, uh, op het circuit in Zandvoort natuurlijk. We hebben aan tafel zitten. Je mag je eigen naam even zeggen. Uh, Tom de Wild, circuit Zandvoort Hospitality. De uh, Hospitality. Uh, en Tom Hore is verantwoordelijk voor alle horeca hier op het uh, circuit. Ja, ja dat. En uh, uh, dan heb ik als eerste de vraag: hoeveel dagen heb je nodig om dat allemaal van tevoren te organiseren? Uh. Zo'n dag als vandaag. Ja, uh, zo'n dag als uh, vandaag, ja, daar zijn we eigenlijk normaal gesproken een week uh, mee druk. Dan hadden we natuurlijk uh, dinsdag uh, een hele belangrijke persconferentie. Dus uh, we hebben iets meer tijd nodig gehad uh, uh, deze week. Uh, maar voor de rest uh, gaat alles op rolletjes nu. Dat uh, gaat allemaal op rolletjes. En met, uh, hoeveel horeca staat er in totaal? Nou, we hebben in totaal bijna 200 outlets uh, die mensen voorzien van... 200. Uh, ja, ja, zeker. Zo heet. Ja. Dat is behoorlijk wat. Maar en, dat is alleen publiek, maar is dat ook voor de renners, het circuit, de... Uh, Dat is voor alles bij elkaar. Alles ja. bij elkaar. Ja. ja. En, uh, en uh, jullie doen het altijd hier? Uh, sinds drie jaar uh, doen wij dit nu. Uh, mm -hmm. Dus uh, we beginnen langzamerhand een beetje ervaring te krijgen en het begint routine te worden. En natuurlijk uh, leren we nog ieder jaar uh, nieuwe dingen en uh, gaan we het af dat het jaar erop weer verbeteren. Ja, dat, uh, en dan neem ik aan dat jullie ook heel blij zijn met uh, de komst van de Formule 1. Jazeker, ja, zeker. En uh, dat zal ongetwijfeld ook heel veel. Uh, daar zal ongetwijfeld ook heel veel tijd in gaan zitten. Mm -hmm. uh, maar we vergeten natuurlijk, uh, natuurlijk niet deze dag. Want deze dag is gewoon het uh, belangrijkste van 2019. Ja. Mm -hmm. En zal ook Absoluut. gewoon uh, in 2020 net zo'n belangrijke dag dat, worden als 2019. Dat, uh, ja, dat, uh, want de Jumbo dagen die, uh, zijn nu natuurlijk al uh, enkele jaren nu. Uh, hoeveel mensen... Uh, hoeveel hoeveel, uh, nou ja, hoeveel ja. klanten ongeveer heb je per uh, met, met zo'n weekend? Hoe dus schat dit. je dat in? Hoeveel, Hoe schat, ja. hoeveel bier verkoop je op een dag? Hoeveel een kop of koffie moet je maken. Hoeveel unox broodjes? Hoe, hoe is dat? Ja, dat is heel moeilijk in te schatten. Uh, we hebben gelukkig met onze leveranciers uh, goede afspraken dat we extra uh, op voorraad zetten. Mm -hmm. Dus we zetten altijd zoveel op voorraad dat we na de hand weer dingen terug kunnen sturen uh, mochten we het niet aangebroken hebben. Dus zo pakken we dat een beetje aan. Ja. Ja. Want het is gewoon heel lastig in te schatten. En vooral nu, na dinsdag, is de kaartverkoop behoorlijk omhoog gegaan. Mm -hmm. uh, en uh, dat hebben wij zeker gemerkt... Uh, in de, Amerika. de Amerika, dat, dus, ja? dat, dat zal ook met het weer te maken hebben. Want het is nu kouder dan gisteren. Er zal minder ijs verkocht worden vandaag. Ja, en dan, uh, daarentegen gaat de koffie dan weer harder, He, uh, dat hebben we dan vanmorgen heel erg gemerkt. Uh, maar uh, we hebben gisteravond nog extra koffiemachines bij laten plaatsen uh, en dan merken, we, dan merken we vandaag dat we daardoor uh, meer omzet hebben kunnen draaien. Dat, uh... En uh, want, uh, hoe gaat dat proces vooraf van, van deze dagen bijvoorbeeld? Ja, dat is best een groot proces. Hè. De, de, de circuit uh, zelf uh, die gaat ons voorzien van alle informatie. Die gaat zelf de sales doen. En uh, uh, wij gaan het uh, uiteindelijk uh, operationeel maken. Mm -hmm. Maar daar zit een heel proces vooraf aan uh, vergaderingen en uh, meetings. Uh, dat we alles met elkaar kortsluiten en double checken. Uh, en uh, dat heeft geresulteerd tot een uh, zeer succesvol uh, uh, Jumbo race daar. Ja, dat. Ja. Uh, uh, en uh, uh, Nou ben ik mijn vraag even gekeken. Nou ja, wat volgens mij iedereen wil weten, en dat hoor je natuurlijk van de Grote Sterren altijd, die hebben een rider. Heeft Max Verstappen en Pierre Gasly hebben die ook hun eigen eisen voor de horeca. Willen die blauwe MM's? Nee, de, zo erg is het gelukkig niet. Uh, het zijn gewoon uh, normale, normale gasten. En uh, zoals de rest uh, uh, gaan ze gewoon mee in de flow. En uh, wij merken daar gewoon heel vrij weinig van. En natuurlijk uh, zitten we er bovenop. Ja, vooral veel Red Bull, uh, maar ook Heineken en ja. uh, onze, al onze andere sponsoren, ja, het, uh... die uh, zullen zwaar een goed vertegenwoordigd zijn hier. Ja. En, en um, um, is het nou voor jou zelf heel druk op, zo, op deze dagen of is de drukte vooral de vooraf? Uh, uiteraard zijn dit drukke dagen en uh, komt er veel bij kijken. Maar zoals nu, uh, hebben we de eerste pieken van vandaag hebben we echt al wel gehad. Ja. En uh, daar hebben we aan gezien dat het gewoon heel goed verloopt. Mm -hmm. uh, dus dat, dat brengt de rust aardig terug. Rust, ja. Ja. Dat, uh, dus ja, dus je kijkt nu al tot. Tenminste tot wat je nu weet, terug op een goed weekend. Ja, ik denk uh, dat wij uh, alle records verbroken hebben met de voorgaande jaren. Dus, uh, en het gaat gestroomlijnd. We hebben uh, niet echt lange wachtrijen. Natuurlijk zal er af en toe een keer gewacht moeten worden met uh, piekmomenten. Mm -hmm. Maar ik kan zeggen dat het gewoon zeer succesvol en zeer goed georganiseerd is. Dus dat, uh, en uh, de, jullie doen echt alle evenementen van het circuit? Ja, wij zitten hier dagelijks. Mm -hmm. uh, het kan zijn een vergadering van 10 personen uh, tot aan een event uh, van 100.000 personen. Ja, uh, dus uh, het is. Uh, dus uh, dit wat wat uh, ja, men echt echt wil. Alles. Ja, dat. dus uh, ik zou ook vooral tegen iedereen willen zeggen: van heb je een mooi evenement? Heb je alles voor 10 personen een vergadering? Oh. Uh, neem eens contact op met onze ja, salesafdeling. Dat is natuurlijk zo, alles. want je kunt, we kijken nu allemaal naar de jumbo-dagen. Maar je kunt dit hier gewoon huren voor, als evenementenlocatie. Ja, als je bijvoorbeeld een bedrijf hebt uh, hier in Zandvoort of in uh, omstreken van Zandvoort, uh, hoe mooi zou het zijn als je je gasten die wat verder uit het land komen hier kunt uitnodigen op het circuit. Dan heb je toch echt uh, een vergadering op de mooiste locatie van Nederland. Ja, dat, uh, en uh, nou hoor ik aan je accent dat je niet zelf uit Zandvoort vandaan komt oorspronkelijk. Woon je nu hier wel? Nee, dat klopt. Ik kom zelf uit de buurt van Arnhem. Dus ja. ik rijd iedere dag het stukje heen en weer. En dat doe ik echt uh, met een heel groot hart voor Zandvoort. Dat, uh, maar niet op de max maxverstappen uh, manier neem ik aan dat je rijdt. Daar uh, laat ik me verder niet op <laughs> Heel goed. Heel goed ja. dat, uh, uh, dan wil ik je uh, heel erg uh, bedanken. Wat is het bedrijf ook alweer precies waar mensen ook terecht kunnen als zij bijvoorbeeld een reisfeestje willen uh, of dergelijke? Ja, nou dan uh, zou ik een uh, mailtje sturen naar welkom.circuitzandvoort.nl mm -hmm. uh, Daaraan wil ik ook toevoegen dat wij uh, nog dringend op zoek zijn naar hele leuke en gezellige enthousiaste collega's. Oh, en ja. uh, voor die wil ik zeggen van uh, kijk op werkenbijvermaat.nl uh, en uh, zoek dan op circuit Zandvoort uiteraard. Want anders kom je bij onze andere ja, dat, maar loc ik, ook mooie locaties. Jullie maar zullen van ja, heel veel aanvragen krijgen waarschijnlijk. Ja, dat is uh, zoals nu uh, de mailbox gaat rinkelen gaat het hard. Maar uh, mm -hmm. natuurlijk hartstikke leuke, enthousiaste mensen uit Zandvoort ja. zijn we altijd naartoe. En dan vooral horecapersoneel neem ik aan. Ja. Dat, ja. Uh, dus mensen... Uh, uh, als je nog een uh, baan zoekt in de horeca, dan uh, kunt u hier uh, terecht. Natuurlijk hebben we heel veel horecagelegenheden hier in Zandvoort. Maar voor, op, het op het circuit werken lijkt mij inderdaad een, uh, een, een, een must. Uh, dat is echt de allermooiste die Zandvoort heeft. heeft die. Ja, dat, uh, nou wil ik je heel erg bedanken. En dan wens ik je nog veel succes met de uh, komende uh, uren uh, van, deze, uh, van dit weekend. Ik neem aan dat jullie uh, ook nog moeten afbouwen. Ja, uh, dat zal heel snel gaan. Uh, dat zal morgen rond het middaguur zal het, het grootste gedeelte is dan al verdwenen. Zo, dat, uh, dat is een heel uh, uh, goed georganiseerde on, on, on, on, organisatie. als je dit allemaal ziet wat ja, er allemaal staat. Dat, ja. Uh, ja. Nou, dan uh, heel erg bedankt en succes vandaag nog verder. Graag gedaan.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 Zfm. Het geluid van Zandvoort. We don't have to fall with it. It doesn't have to be this way. You're trying to talk me out of it. See if I break, say that I'm done, call it a day. Tell me, do you ever wonder how it can feel holding our weight under the pressure we're under? 'Cause usually by now we're sleeping just fine, but I've never seen that tired look in your eyes. Just promise me you'll sleep on it one more night, 'cause baby it's. Our way. After all we've been through If this means anything to you then stay Remember in the beginning I didn't even know your name Pre-drinking in your friend's kitchen Who'd have known that someday Years down the line You would be mine And I'd be here stopping you leaving Every reason, baby, it's too late nah, nah To be packing up your suitcase now nah, nah, nah No, you can't just decide to walk away Just when things don't go our way After all we've been through If this means anything to you, then stay Just fine But I've never, never seen that tired look in your eye Promise me you'll sleep on it one more night One more night Cause baby it's too late To be packing up your suitcase now I know you can't just decide to walk away Ja, dames en heren, dan zijn we weer terug hier in de studio bij Lacours, uh, bij de humor. Uh, de Jumbo-dagen, sorry. <laughs> jumbo familiedagen. Uh, op het circuit in Zandvoort. En uh, Walter zit natuurlijk nog steeds aan tafel hier. Uh, we proberen wat contact te maken met uh, Willem uh, in, uh, in de verslaggeving... Uh, om uh, van de race verslag uh, te doen. Alleen uh, er schijnt wat technische problemen te zijn met zijn telefoon. Uh, waardoor we de, niet direct... De race gaat gewoon nog door, zien we hier vanuit het raam. Ze komen nu keihard langs. Ja. Dus uh, ik kan zo snel niet zien wie erop komt. Nee, ik ook niet. Het schijnt dat er drie Nederlanders meedoen. Uh, en uh, we krijgen zo nog een uh, militair in onze, uh, hoe heet het, in onze uitzending. Uh, om uh, even wat te vertellen uh, waarom ook uh, de landmacht uh, hier uh, zit. Aanwezig is. Uh, dus uh, we, dat en meer uh, zometeen. Welkom bij ZFM. ZFM. Het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. De Jumbo-race dagen. Driven bij Max Verstappen. You need so far. Dat waren Suzanne en Freek, als het avond is. En we zijn hier in de studio, of nou ja, in de La Course En uh, daar hebben we Maurits van het Korps Mariniers, want die staan ook op de Jumbo dagen. Uh, Maurits, wat uh, uh, doet de Kors Mariniers hier? Ja, goeiedag. Uh, nou, het is niet alleen het Korps Mariniers. We staan hier uh, namens Defensie. En we zijn hier met een groot groep vertegenwoordigd. En wat wij hier doen, wij zorgen voor leuke activiteiten voor de kleine kinderen. En voor mensen die geïnteresseerd zijn in de defensie, kunnen ze met ons in gesprek gaan. Oké, okay, uh, dus het is niet specifiek voor werven? Um, nou, werven is natuurlijk altijd mooi meegenomen. Maar het grootste doel voor ons is eigenlijk om weer in het straatbeeld terug te komen en te zorgen oh, ja. dat mensen weer Defensie gewoon zien ja. en weten wat we doen en dat ze gewoon vragen kunnen stellen. Dat, uh, en, en zijn er veel mensen die langskomen? Bij er je zijn uh, behoorlijk veel mensen die langskomen Er staan uh, continu rijden mm -hmm. totdat uh, Max gaat rijden dan zie je ineens dat iedereen uh, snel <laughs> ja, richting uh, het circuit rent. Jullie hebben ook een paar mooie publieke trackers erbij. Ik zag een F16 staan, ik ja. zag uh, klimwand staan. Uh, veel aandacht volgens mij. Ja, absoluut. Die nee, F-16 doet goed. En uh, Klimand, uh, die gaat ook erg goed. Ja, goed dat, uh, veel jonge kinderen zie ik ook. Uh, momenteel ook daar. Want vanaf hier kunnen we het natuurlijk net zien. Ja. Dat uh, veel jonge kinderen uh, uh, zijn geïnteresseerd erin. Wat voor vragen krijg je vooral? Uh, hoe is het om militair te zijn? Uh, wat doe je dan zoal? Uh, ja, het kan eigenlijk echt van alles zijn. Ja. En, maar wat we ook veel zien is dat uh, de gadgets en de kleine dingetjes ja. die we dus graag hebben. Dus die uh, gaan er heel snel doorheen. Ja, dat, uh, dat snap ik. Dat, uh, um, en uh, waarom specifiek op de Jumbo dagen? Is daar nog een specifieke reden voor? Of ja. is het een van de vele evenementen die jullie doen? Ja, in principe doet Defensie heel veel uh, verschillende evenementen. En ja, de Jumbo dagen is natuurlijk een waanzinnig evenement. Ook omdat er meer dan 100.000 man op afkomen. Ja. Wat natuurlijk voor een heel groot bereik zorgt. En uh, ja, het publiek wat hier komt uh, houdt van actie en uh, ja, de meeste mensen bij Defensie die, uh, houden ook wel van actie. Dus ja, dat, uh, een beetje dezelfde doelgroep. Dat... En heeft Defensie iets specifieks met Zandvoort? Uh, nou, natuurlijk de mariniers met de zee, dus uh, het zit dicht bij zee, <lacht> daar houden wij ook van. Mm -hmm. En uh, voor de rest weet ik eigenlijk, eigenlijk niet. Ik uh... las in het Dagblad dat uh, misschien de mariniers zelfs gevraagd worden om de landingsvoertuigen in te zetten. Om mensen naar de Formule 1 te brengen. Ah kijk, nou het nieuws gaat uh, hard, ik, ik was er in ieder van op de hoogte, maar uh, we gaan kijken wat we eraan kunnen doen. Spectaculair natuurlijk. Uh, ja. <laughs> Hoe vaak heb je de vraag gehad of die F16 tegen Max gaat racen? Uh, vandaag nog niet. Vorig jaar heb ik hem wel uh, gehad inderdaad. Uh, als het aan mij ligt gaan we dat zeker een keer doen. Maar helaas heb ik niet alle touwtjes in handen met dat... de defensie. Dus uh, ik ga in ieder geval mijn best doen om dat voor elkaar te krijgen. Maar zou een F-16 dat kunnen? Uh, zo n, zo n, de bochten zoals hier in Zandvoort zijn, zouden die precies zo'n route kunnen vliegen? Nee, de bochten hier die zijn uh, toch net te, te krap. Knap. Dus dan zouden we op een andere manier daar invulling aan moeten geven. Moet ja, ja. Dat, uh, en vlieg je zelf ook? Uh, nee, helaas niet. Dat Ik zou wel graag een keertje mee willen, maar uh, <laughs> <Dat> uh, misschien nooit. <laughs> en uh, kan je even voor de luisteraars die dat niet weten, uitleggen wat het verschil is tussen gewoon de korpsmariniers Mariniers en de gewone landmacht? Ja, uh, nou eigenlijk is het, het korps Mariniers zijn de infanteristen van uh, de Marine. Dus dat betekent dat zij eigenlijk de soldaten van de Marine zijn. Ja. Nou, van oorsprong uh, was Nederland natuurlijk de maritieme macht. En werden wij overzees ingezet. En mm -hmm. daarvoor hadden ze soldaten nodig die ook aan boord van schepen konden vechten, maar ook aan land. Mm -hmm. En zo werden mariniers opgericht. Dus wij zijn een expeditionair leger. Ja. En uh, de landmacht was eigenlijk van begin af aan gewoon puur voor het werk uh, op land. Ja, dat, uh, dus dat is echt het grootste verschil. Dat je zowel op land als op, uh, op zee kan ja, Vechten in of Vanuit zee. Ja, ja vanuit ja, ja. zee. Uh, uh, dat kan. Uh, en zijn er dan uh, specifieke uh, uh, dingen die je nodig hebt om bij de korpsmonomaniers te willen gaan komen? Uh, nou, in ieder geval doorzettingsvermogen. Ja. Als je, je moet het echt willen, anders dan uh, het wordt sowieso een zware kluif. Maar ik denk iedereen die gezond is en uh, de motivatie ja. heeft, die uh, moet het zeker kunnen halen. Dat, uh... En wat was jouw motivatie ooit om de keuze te maken? Mm, bij mij uh, zat er al van vroeg af aan uh, eigenlijk in. Mijn opa was ook militair. En ja. Van mijn vader heb ik veel verhalen gehoord. En toen uh, was mijn interesse al heel vroeg gewekt. Wekt, ja. Dus voor mij was het vrij duidelijk dat ik uh, militair zou worden. <laughs> en nooit spijt van gehad? Nee, absoluut niet. Nee, dat, uh, nee. Dat, uh, dat, uh, en wat zou je nou mensen die het overwegen, uh, wat zou je ze nou aanraden? Um, sowieso om met mensen die er werken in gesprek te gaan. Mm -hmm. Om vanuit die ervaringen te horen wat het nou eigenlijk is. En dat is dus ook precies de reden waarom we hier zijn. Dat mensen gewoon met ons in gesprek kunnen gaan. En horen wat het nou echt is om militair te zijn. En het is niet alleen het beeld van een man of ja, eigenlijk een man. Die een geweer heeft en door de modder uh, kruipt. Nee, het is echt een kleine maatschappij. We hebben een eigen ziekenhuis. We hebben eigen onderzoeksinstituten. Dus eigenlijk kan bijna iedereen wel bij Defensie werken. Ja, dat, uh, ja ik hoorde zelfs dat jullie uh, hebben ook eigen orkesten en dergelijke. Uh, zover ik weet het. Ja, klopt, uh, zeker. zeker. Ja. Dat, uh, en waar, zitten jullie gesta waar zit jij gestationeerd, gestatione gestatione als je dat mag zeggen trouwens? Dat weet ik uh, niet. Zeker. <laughs> uh, ik zit bij de afdeling Recruitment. En ja. die zit in Amsterdam. Uh -huh. En de mariniers zitten dan in Doorn. En zo heb je eigenlijk alle eenheden zitten verspreid uh, door Nederland. Door, door Nederland, ja. ja, ja, dat, ja. Uh... Nou, ja, heel erg bedankt dat je bij ons in de uitzending wat nou, meer wilt vertellen. Absoluut. belangrijk. dat mensen nu geïnteresseerd zijn om zich aan te sluiten op jullie. Hier melden. Of? Absoluut. En dan uh, kunnen jullie bij de F16 melden op de Jummer Race Dagen. En daar zijn uh, meer dan genoeg militairen die heel graag met jullie in gesprek gaan. Nou, dank uh, je wel voor, voor, voor deze uh, interview. Uh, en ik wens je nog heel veel succes uh, vandaag. Uh, wij gaan nog even door naar een stukje muziek. Step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 Meneer, daar zijn we weer terug in uh, La Course, hier uh, in de studio. Um, Walter, onze uitzending zit er al bijna op. We worden no, zo meteen uh, overgenomen door Jaap. Um... Jaap heeft veel interviews gedaan met mensen die hier uh, op het circuit werken, uh, rondlopen... Zelfs de Prins heeft hij volgens mij gesproken over de oh. Formule 1. Dus uh, dat gaat dat, helemaal goed. Uh, nou, als u in dat soort dergelijke interviews wil horen, uh, dan uh, blijf gerust uh, luisteren. Dat, uh, uh, want ja, dat zijn toch wel interessante dingen die er uh, gezet kan worden. Wat vond jij zelf van je eerste uitzending, Walter? Ik vond het heel erg leuk. Ja. En helemaal hier natuurlijk. Een uh, hele bijzondere locatie. Het zijn natuurlijk dingen die je dan niet vergeet. Ja, maar... Uh, Dankjewel voor je ondersteuning, Bastiaan. Ja, graag gedaan natuurlijk. Dat, uh, nou kunt u uh, komende week uh, mei sowieso op uh, dinsdag alweer horen. Van zes tot acht. Uh, met uh, Zandvoort aan het woord. En um, deze keer gaat het natuurlijk weer over de provinciale statenverkiezingen. Want die zijn ook deze week. Uh, namelijk. Uh, nee, donderdag moet ik zeggen. Uh, donderdag. En uh, woensdag uh, zijn uh, uh, wij allebei weer uh, te horen. Want dan is er een. Uh, hoe heet het? Een uh, lijsttrekkersdebat. Uh, op uh, ZFM. Uh, en dat is ook van zes, maar dan tot tien. We hebben eerst een voorgesprek en daarna gaan we met de uh, uh, lijsttrekkers van Zandvoort uh, het hebben over de Europese parlementverkiezingen. En waarom mensen op hun partij zouden moeten gaan stemmen. En wat het verschil is natuurlijk. Uh, daar zal Walter dan ook bij zijn en commentaar geven, ook op het debat. Uh, dan gaan wij nu nog heel even naar een klein stukje muziek Luisteren, want daarna gaat u gelijk over naar het nieuws. Um, en ik wens u verder een uh, hele fijne dag. En ik hoop dat mensen volgend jaar ook allemaal weer terugkomen naar de Jumbo-dagen. En natuurlijk de Formule 1. Dank jullie wel. Dank